Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zeeland en West-Brabant krijgen een zeehavenpolitie. In de havens van bijvoorbeeld Vlissingen en Terneuzen worden ze ingezet om drugscriminelen te pakken. Die havens hebben vaak te maken met drugsladingen en criminelen die hun drugs opkomen halen. Er komt 4 miljoen voor meer cameratoezicht, hogere hekken en trainingen voor agenten. In Rotterdam is al langer een zeehavenpolitie actief. Alle WhatsApp-berichten die de vorige Britse premier Johnson naar zijn personeel heeft gestuurd tijdens de COVID-19-pandemie, moeten worden vrijgegeven. Heeft het Hooggerechtshof of in het Verenigd Koninkrijk bepaald? De huidige premier heeft het nog geprobeerd te stoppen, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Brussel gaat het nachtleven beter beschermen. De stad zet het nachtleven op een lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Dat is een lijst waarmee gebruiken en tradities beschermd worden. Daar staat de Belgische frietkot en de biercultuur ook al op. En nu het nachtleven erbij is gekomen, is het makkelijker om bijvoorbeeld nachtclubs beter te beschermen. Zo moest er laat, laatst eentje sluiten omdat buren hadden geklaagd. En op Wimbledon heeft de Nederlander Botik van der Zand de tweede ronde bereikt. Hij won vanmiddag zijn eerste ronde in vijf sets, zegt commentator Marcella Mesker. hele zware strijd, mentaal vooral. En uh, won van die Chinees zang. Botik uh, speelt nu in de tweede ronde tegen de Spanjaard Davidovic Fokina. Dat zal ook morgen zijn, dus die moet snel herstellen... om morgen weer fit aan de pak te kunnen verschijnen. Die andere Nederlander die op Wimbledon nog op de baan stond, Gijs Brouwer, is uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de... De Duitser Alexander Zeef. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. En dit weekend wordt het weer echt warm. Morgen volop zon. 25 graden op de Wadden. Tot 30 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 het muzikale landschap mag ook wel wat DJ-producers gebruiken. en uh, Dit uh, is Figgy. En achter Figgy schuilt VJ Vemhoff. Of Vemhoff, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is uh, de finalist geweest bij de Zonneprijs in Paradiso, Amsterdam. Dat is ook wel een ruime tijd uh, terug. Die werd uh, gewonnen trouwens door Elmon, maar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 Uh, een DJ-producer-landschap in uh, het Nederlandse muzikale uh, circuit. In het underground circuit. Welkom bij deze Alternative FM. Straks uh, vanaf 8 uur komt uh, Luc Nijman spelen. Doet hij niet helemaal alleen. Annemarie Hilbrands komt mee. En dat uh, betekent dat er in ieder geval een paar nummers samen worden gespeeld. Dus dat uh, straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog het uh, een en ander te doen in dit uur. Want bijvoorbeeld gaan we praten met Alex Nieuwland, Beter bekend als Nuland. Want...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 Vleugje paniek wordt vervangen door een gevleugelde rust die me... me Verbeter bevind ik me naast het verlangen naar anders Een luchtje paniek bevangt me maar klaar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 Ja, er zit wel een, er zit wel een idee achter. Hè? En een kameleon is natuurlijk uh, uh, iets wat zich uh, uh, constant van kleuren uh, gedaan te handen. Mm -hmm. uh, en ik ja, ik. ik...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 en dan hoor je de hele dag dit soort muziek langskomen. En een vrouw zegt tegen mij, kan jij niet zoiets maken? <laughs> Ik denk, nou, eh, nooit overnagelegd, maar kan het proberen. Ja. Dus, uh, dus dit, is, uh, dit is eigenlijk Lounge en Ambient uit het hoger noorden van Nederland? Ja, Ja. ja. Um, is wat ja, Even een uh, weersupdate. Uh, ben jij die storm goed doorgekomen daar in Harning of niet?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 Ja, maar nou, ik moet wel zeggen, dat het was wel grappig dat de Freezing Chameleon... Uh, ...werd meteen opgepikt door uh, Omroep Friesland. Hm. En, uh, <laughs> en met de vraag wie ben je? <laughs> uh, maar, maar dan in het Fries. Ja. Uh, uh, dus dat was een snellere respons dan, uh, dan ik uh, met Nieuwland heb gehad. Daar ik je wat harder voor werken hier uh, ja. in, uh, in Friesland. Ja, maar, goed, uh, ja. maar heb je ze heb je uh, duidelijk uh, gemaakt in, uh, bij Omroep Friesland of niet? Uh, nee, nog niet. Ja, heb, jij hebt uh, de scoop. Uh. <laughs> dus, ik, dus ik heb gewoon de scoop te bakken. Maar ja, ja, dat, ja. Uh, dat was ook op het moment dat, dat ik het uh, gemaild uh, kreeg. En dat ik uh, me afvroeg, shit, wie zit hier nou achter? En uh, ja. toen kreeg ik een mail en je moet maar even goed, uh, goed koekeloeren. loeren. En uh, nou ja, toen was het een en een bij elkaar op uh, tel, uh, tellen. En vervolgens...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 shit, wie zou dat nou toch zijn, weet je? En ik hoorde dat ook echt letterlijk, hoorde ik ze dat afvragen. Ik denk, jullie moesten eens weten, vrienden, dacht ik. Uh, dacht ik. Dus, ja, <laughs> ik, ik ben heel benieuwd of ze nu luisteren en uh, ja. ze erachter zijn. Ja. ja, nou ja, goed. Dus, uh, dus het is duidelijk uh, dat het masker is gevallen. Het is ja. mensen, Frisje Chameleon is Alex Nieuwland, oftewel Nuland. Maar uh, Frisje Chameleon is een totaal ander verhaal van wat, uh, wat je doet... Want uh, dat heb je net uh, heel erg uh, lopen, uh, lopen vertellen natuurlijk. Ja, ja zeker. De ja, um, oh, ja. Ja, Quality of Mercy, want dat is de single uh, van Nolan Woods. Want het is ja, van het ja. een meteen weer naar het ander. Weer terug uh, ja. naar datgene uh, wat, uh, wat je nu doet. Um, want uh, de Quality of Mercy, ga, gaat het ook nog ergens over? Oh, um, ja, nou, een beetje. Hè, van... Uh,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 Drunk with love, I cook for breakfast, head stunning back and forth. The toast filled with gospel, our love in modeling. And the chef bombed because we were in love, but pined for more. And when he lighted the candles, I saw myself passing outside this window. Sign light, sign light, give me the keys, and you say drive. I'm fearsome, sweet, your pious is all you're a queen. The middle of the night, sunlight, sunlight. Give me the keys and just say drive. I'm fearsomely sweet, you'll buy us these out I get in the middle of the night, sunlight, sunlight, sunlight, sunlight, sunlight. sunlight. sunlight. Blijft altijd leuk om uh, iets weer van Demira te laten horen. Komt van het album Iggy. nummer heet Salai. Daarvoor hoorde je Nolan Woods en The Quality of Mercy. We gaan uh, gelijk door met Middenweg. En daarop hoor je ook Abby Budding. Niks staat stil. I was fun and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 Still I thought I'd lost my mind